De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, beschreven door Peter Reumer. Vandaag een kalenderdag. Hoezo, kereltje? Heb je hoofdpijn? Huh? Oh, huip. <laughs> Lach je te snurken, jongen? Dat is toch geen zaken doen? Huh? Nou, nee, nou even een klein wegtrekkertje. Ja, ik zie het al. Slapende rijk word jij. Nou, uh, rijk. Van een geeltje bij fiets in de maand is het geen lauwer lekker land. Zee, je hebt namelijk geeltje. Je lijkt wel maar shocker. Is toch te met weinig, man. Twee geldjes moet je vragen. Hey, heb je dan verliezen klanten? Ja, natuurlijk. Maar je had het dubbelend was terug van de fiets die blijven. Ah, nee, twee geldjes. Dat vind ik diefstal. Nou, diefstal loont nog steeds, oude pik. Zeg, eh, wat ik vragen wou. Jij bent toch de hele week open, hè? Ja. Ja, behalve de zaterdag en de zondag, Red? Ja. ja. Maar ik verhuur jou mijn stalling niet voor veiligheid in het weekend. Wie heb er daar nou daarna over over veiligheid? Nobody rijdt. Kijk. Eh, wat doe jij op die zaterdag? Ja, we doen ook op een zaterdag een heleboel hele uh, boodschappen. Toonbezoeken. Uh, ik heb het druk, uh, televisie ja, kijken. Ja. ja, maar geen geld verdienen, raad. Nee. Nee. Geen money in the pocket. Nee. Juist, en daar gaat Huipje nou eens verandering in brengen. En je hoeft me geen dankjewel te zeggen. Dankjewel. Ik begin er niet aan. Wat koos je de handel, Peek? Eerlijk waar. En ik vraag het jou, want jou kan ik vertrouwen. Ja, maar wat vraag je me dan? Nou. Kijk, ik heb een zaakje kunnen overnemen in tweedehandsgoed. George Modehuis. Kijk, dat loopt als een tiet. Alle troep van jaren geleden gaat als nieuw van de hand. Half fashion, begrijp je? Half fashion, nee. Eh, mode, jongen, mode. Al dat jonge goed komt bij Huipi, want Huipi is goede koper. Kijk, die kids moeten ook wat inleveren, maar dat doen ze wel bij mij. Ja, wat heb ik daar dan mee te maken? Nou, nou kijk, en... ik heb een meisje in de zaak en die staat er alle dagen, maar niet op zaterdag. Meisje op alle dagen? Ja. Kijk, ik heb niemand voor de zaterdag. En dan gaat het er mooi zelf staan? ik nee, zie je mij in die business? Nee, kijk, ik zet zoiets op en dan moet dat lopen. Nee, jij. Jij kan verkopen. Op een vrije zaterdag. <laughs> Over mijn lijk. Week 50-50. De helft van wat je verkoopt, mag je zelf houden. En dat kan op zaterdag toch nog aardig oplopen. Nee, heb niks voor mij. Dat is toch wat, hè, Portric, Dat heb wat? ik nog nooit in mijn achtergracht. Ik ben je zo oud geworden? Maak je dat toch allemaal mee? Wat wat, wat, wat, wat? Dat natuurlijk. Oh, ja, nou ben je een stuk duidelijker, zeg. Dat, ze, ze vertrouwen je niet meer. Een enkel woord van een eenvoudig bejaarde is niet meer genoeg, heide ten dagen. Zeg, zei je nou eens een keertje willen uitleggen waar je het eigenlijk over hebt? Ja, maar over de tram. Daar heb ik het over. Oh, Staan oh. ik op de tram worden gecontroleerd door zo'n gozer in een shaggy. Niet eens in een uniform, zodat je kan zien, heide wordt gecontroleerd. Laat ik me even platen maken. Nee, gewoon in een burgermans shaggy. Wil mijn kaart zien? Ze voelen. In, ik voel tussen in mijn zakken. Is hij gejat door een werkeloze junk? Begint die gozer te lachen en zegt: Kom opa, kom op. Ik zeg: Wat, wat, wat, opa? Daar gaat die koekenbakker, daar gaat die werkloze junk. Maar nee, hoor, hij blijft staan, hij gelooft me niet. Hij gelooft er geen woord van. En dan geeft hij op staande voeten boete. Ah, Terwijl je kaartje was gejat door een werkeloze junk. Ja! Ja, nee er, nee, er was helemaal geen werkeloze junk. Huh? En al. Als er een junk was, weet ik niet of hij werkeloos is. Want dat kan je van de buitenkant nooit zien. Maar, maar, maar, maar, maar wie hebt dan jouw kaartje gejaagd? Niemand. Ik had helemaal geen kaartje. Maar dat zo'n gozer is, zo'n shaggy je niet gelooft. Dat is toch treurig. Ja, ja. Nou, je verkoopt het lekker. Ja, hij verkoopt het zeker lekker. Zeg, Fokke, wil jij op je vrije zaterdag niet een stuivertje bijverdienen? Van jou? Ja, we kijken jullie toch altijd achterdochtig als ik eens wat voorstel. Ik wil heel graag wat bijverdienen, fijne man. Maar Fok, je hebt geen trek in de politie. Hier komt helemaal geen politie aan te pas. 100% gegarandeerd. Maar, uh, wat is dat dan voor een bijverdienste? Ah, kijk. Nou, wie toch? Moet je luisteren, Fok. Jij kan 100 gulden bijverdienen als je voor mij op de zaterdag in een nieuw winkel gaat Verdomme wat een vuile troep zegt dat je hier je vrijte mee kan verdienen zegt dat is toch dat, dat koopt toch niemand die vuile onderbroeken voor de komt daar komt geen hond voor nou ja het, het schuift. God kraken hè toch geen klanten oh, oh ben jij het Volgen, pa verkoop je uh, dat is wel de bedoeling van een winkeltje, dacht ik. Ah, nou, een leuk zaakje wel hè. Nou, het stinkt als te pokken. Ja, als huipzaken doet, stinkt het meestal. Zou hier nou, nou echt iemand op, op afkomen? Volgens huip als vliegen op de stroop. <laughs> vliegen op de stroop nou, hij zal wel met anders bedoelen. Hier moet je eens kijken. Volgens mij volgens allemaal gewassen goed nou. Als hier één grammetje waspoeier aan de pas is gekomen, ben ik een kanaan. Goed. Oh, klantenpa. Nee. Klanten, ik ben het maar. Ik heb geloof ik liever klanten. Nou, nou, u hebt het aardig voor me meneer de Brekker. Zo'n hol met oude troep, dat past u precies in. Zeg, Peek, beleidigt hij me nou? Helemaal niet, helemaal niet. Ziet u zichzelf in een juwelierszak staan? Waarom niet? Erin en eruit, zeker met uw zakken vol. Volgens mij beledigt hij me, jongen. Kwam jij hier wat kopen, haar? Uh, van hem? Nog een pakje sigaretten is wel erg oud, hè, dit spul. Het is toch wel zo'n jaartje of veertig. Dragen ze dat nou echt? Ja, draag het toch ook? En dan is dit nog gewassen. Broeken met een streepje van die nauwe pijpen. Nou, daar heb ik er nog van in de kast hangen. Kostte die nou nog? 140 gulden. Voor jou, dubbelen. 140? Als ik dat geweten had, had ik mijn broeken in een kluis gehangen in plaats van in de kast. Dan hangt ze hier. Hij betaalt de hoogste prijs voor de oude troep ouwe troep, het is allemaal op maat, bijna, en van hele goede stof. Ja, daar kan ik toch niet tussen deze lompen hangen. Hoewel, even, hey, is een lekker vest dit. Hey, heb ik vroeger ook eens gehad. Nou, misschien past die wel voor jou. Nee, nee, de mijne hebben ze opgevreten. In de hongerwinter zeker. Motten. Ja, ja, ja, dat is een lekker vest hier. Is dat. Ja, trek eens aan dan. Wat? dat vest? Trek aan, misschien past het. Nee, ik gaat dat, dat niet doen. Je troep het van smerig genoeg. Je wilt er wat verdienen? Ja, mij valt niks te verdienen. Nee, uh, ik wil ook niks aan je verdienen, maar ik wil wel wat aan je verkopen. Nou, kom op. Doe die jas net, wat, hè? En dan wil lekker aan het vest proberen. Oh, maar die, die is toch van een ander geweest? Ja. Het is allemaal gewassen. Het is allemaal nieuw. Ja, je weet het maar nooit uh, wie dat gedragen heeft. Die man is al lang dood natuurlijk. En Weet jij waar die aan overleden nee, In ieder geval niet aan dit vest. Dat moest je niet zeggen. Ik heb iemand gekend die ook van die soort vestjes droeg. En die is gestorven van die gruwelijke open... Ga ja, dan gaan we... even je mond, man. Uh, straks moet hij. Mijn mond verontmoet ik naar nou mijn mond. Wie verkoopt het nu hier? Nou, jij in ieder geval niet. Ja, dit is mijn zaak. Ik verkoop en niet aan hem. Hij heeft al genoeg troepen troeperselijf. En ik heb je door ook verhaald. Verhaald, hier draad wijzen. wegwijzen. wijzen. In ik ik draad. Snel, weg. Ik neem je jasje maar hier, vuile pannenkoek. Hier. Dit hoef ik niet te pikken. Dit gaat voor de consumenten, man. Waarom deed je dat nou, man? Zo'n hol met oude troep, daar past u precies in, meneer De Breker. Ik wist het ineens, dat was een belediging, dat was een assault. Ja, en als ze mij beledigen, verkoop ik mij. dan verkoop ik niet, dan ver verkoop ik mijn. nee. Nee, tegelijk niks ook. je nee, bent een mooie koopman. Ja, nee, ik heb mijn principes, dat zou je ook eens een keertje moeten beginnen, wat jongen. Wat koop je ervoor? Ja, wat koop je ervoor? Geld. Kopen, geld, daar gaat het om. Men tot zijn hele bestaan slechts voor een zak vol volduiden. Nou, niet deze oude strijder voor sociale gelijkmatigheid. Ik geef niks om... Zeg, heb jij misschien vijf gulden voor mij, jongen, voor een bakje koffie? Wat? Ja, je krijgt het toch van me terug? Ik kan maar moeilijk volgen, hoor, vandaag. Hier, heb je een knak? Moet jij geen koffie? Er? Trace, wacht om, ik moet weer op huis aan. Blijf nou even staan. Hm? Blijf daar staan. Neem, neem het even voor me over. Eén bakje koffie. Ik ben zo terug. Nou, even dan. Zo terug. Zo meer dan een uur onderweg. Volgens mij moet hij stijf staan voor de koffie. Verrik, telefoon. Waar staat het, kring? Oh, oh. Eh, eh, de, uh, met Sjors Moderhuis. Uh, meneer Moderhuis, goedemiddag. Ja? Zou ik misschien even met uw verkoper kunnen spreken? Met, met wie? Met uw verkoper. Ja, ja daar spreekt u mee. Nee, dat ken niet. U hebt zo'n uh, verkoper, zo'n zo ouwe, ouwe... Harry? K ken u mijn? Ja, natuurlijk ken ik jou. Je kent mij toch ook? Nee, het spijt me. Ach, natuurlijk ken je me wel. Wel, nee, ik ken geen Jos Modehuis. Ik heet geen Jos Modehuis. Maar dat zei u toch zelf? Zo heet de winkel. Ik ben het, Peek. Huh? Peek? Ja. Oh, ja? Nee, nee, nee ik, ik, ik, ik had jou nog nooit aan de telefoon gehad. Wat heb jij een rare stem. Ja, met je kop in de klem. Wat moet je? Is Fokker daar? Nee. Die is al een uur weg om even vijf moeten koffie te drinken. Ach, eh, misschien kun jij me even helpen. Ik ben mijn portefeuille verloren. Uh, nou ja, uh, misschien ligt hij in de zaak daar. Uh, hm? Dat hij aan mijn jasje gevallen is, dacht ik. Hoop ik. Uh, had ik niks gezien hoor, maar ik zal nog wel eventjes voor je kijken. Ja, kijk even. Uh, nee, hier niet. Hier ook niet. Nee, nee hoor, nee. Oh, wacht eens. Onder het rek. ja. Harry, ja, ik heb hem. Oh, oh, oh, oh, ik kan je niet vertellen. Neem je hem mee, Peek? Neem je hem voor van me mij? Ja, Harry is goed. En uh, verlies hem niet. Nee, waarschijnlijk heb ik je niet. Zo. Even kijken. Mag niet, doen we toch. Uit de nommelen huigen. Vijfhonderd gulden. Die Harry heeft 500 gulden. Oh. Daar gaat Peek niet mee over straat. Nee, als ik die verliest, dan ben ik zo goed als dood. Nee, ik doe hem in de kassa. Haalt hem zelf voor op straks. En pa, jij kan me nog meer vertellen, met je koffie. Ik ga Doei. Peek, <kijntie> jongen, neem me niet kwalijk, alsjeblieft, neem me niet kwalijk, ik ben even blijven hangen. Ik kom een oude maat tegen het Indië, een gabbertje, even een klein, euh, nou ja, je kent ook wel een paar behoorlijke kennetjes, gevaart water mee gedronken. <laughs> Wat hij vroeger altijd weer het eerst onder de tafel lag. <tie> Peek, Peekie, ben je nou helemaal bez... Zeg, is die jongen helemaal bez... Wat zo'n mijn zaak alleen je gaat toch niet meer vertrouwen tegenwoordig? Kijk nou, best. Uh. Uh, bent u een klant? Ja, u bent een klant. Uh. Nee, kijk rustig even rond, beste man. Snuffel lekker in die rekken. Nou ja, lekker. <laughs> je, kan, je kan er gewoon aankomen om met je tickels, want de nieuwe gaat is er toch al vanaf. Al jaren. Okay, uh... Is er wat voor je bij, Matt? No. Ik verkoop het, hoor. Ik ben een prima koopman, want er zijn dus mensen die denken dat ik dat niet ben. Zo'n maar die kan nog, toch niks verkopen. Nou, forget het. Ja, ja, maar... Is er wat voor je bij, ja of nee? Ik verkoop het. Hier. Prima koopman. Alsjeblieft, zoek iets speciaals. Alsjeblieft, schoenen. Hier. Heb ik ook in alle soorten en maten uitvoeringen, daar al in die kartonnen dozen. Moet je even kijken, wat een modelletje heeft de oude Dries nog gedragen, maar alleen als hij ging stappen. Zie je wel? Nog zo goed als nieuw. Of deze hier. Die heeft een mooie hoge zool. Die is in de aanbieding. Je de twee, eh, als je er twee koopt, dan krijg je er een wandelstokje bij cadeau. oog. kun je tenminste toch nog lopen. Zeg, luister eens even, babbelaar. Ben jij de baas hier? Hé, hey, zie ik er zo slecht uit. Dan roep jij de baas dan even, oude. Die is er niet. Uh... Je zal het met mij moeten doen, Klaan. Hè? Oh ja? Nou, het gaat over die leren jasjes die jouw baas heeft besteld. Daar weet ik niks van. Dit is toch... Uh... Van Huip, ja. Herp, ja, van Huub. Nou, daar moest ik wezen. Tien leren jasjes. Vijftig gulden het stuk. Hoeveel? Eh, uh, vijftig gulden. Nou, dat zal me dan een lekkere kwaliteit leer zijn. Goedemorgen. Zeker van een zieke gooi. Nee, prima kwaliteitje. Ik heb er al honderden van verkocht hier. Kijk maar. Ik heb er zelf eentje aan. Hier, ruik eens. Huh? Dat ziet er wel uit als leer. Ja, het ruikt ook als leer. Dat is... Nou hier, ja, voor jou, 50 gulden. En als jij ze verkoopt voor 175, dan ben je de goedkoopste van de hele stad. Vliegen ze als warme broodjes de winkel uit. Waarom verkoop jij ze dan zelf niet voor 175 piek? Nou, omdat ik niet zo lekker winkeltje heb. Nou, hé, hey, zal ik ze maar uitlaaien? Nee, wacht even. Hé, hé, hé. Mag ik even... Is, dat is voor 500 vijf, gulden handel. Ja, maar je baas die... Uh, Joop, uh, heb. Ja, heb ze zelf besteld. Nee, mij, snoez. Hey, Luister nou. Hey. Omdat je baas er toch niet is, zal ik jou ook de kans geven... ...er een stuiver aan te verdienen. Jij betaalt mij geen 15jes per jas, maar slechts vier. Maar uh, daar mag jouw baas niks van weten, want anders krijg ik last. Hey. Vier tienen voor jou, vijf voor je baas. En jij steekt de meier in je zak, nou. En eh... Uh... Ze waren besteld. Blind op ogen. Uh, nou ja, uh, breng ze maar naar binnen. Ben zo terug. Nou, maar eens even kijken. 10 x 10 is 100. Die zit in de knip. Als ik nou die jasjes verkoop voor 200 gul... en ik zeg tegen haar dat ik ze voor 175... dan eens even een papiertje pakken. Ja? Doe even open. Oh, wacht even, maat. Zal ik ze hier, meneer, leggen? Zo, nou, nog eind, zal zo ik zeggen. Als we nou vanavond kunnen afrekenen, dan hinkt er weer vandoor. Ja, nee, wacht even, je stuurt maar een rekening. Nou, voor die 40 piek per stuk? Nee, broer, boter bij de vis. Ik heb dat, daar heb ik dat geld niet. Oké, okay, maar, dan pak ik ze weer op en neem ik ze. Nee, door. ho, ho, ho, ho, wacht even. Nee, misschien in de kassa, mag ik even kijken? Misschien zit, hé, hey, in portefeuille, misschien zitten we het. 500 gulden, je. Heb er maar op gerekend. Oh, dat, uh, dat zei ik toch? Kijk even, Mark. Eén, twee, drie en vier. Jij blij? Oké, okay. en één Fokker Ook tevreden. Zo, Harry. Drink wat een goede afloop. Ah, mijn redder in de noot. Nou, bied me de man een borrel, Jan. Tuurlijk, tuurlijk. Toon in een borrel voor mijn zwager. Ja, een ogenblik hoor. Toen ik merkte dat ik hem kwijt was, mijn jongen, Ik dacht dat ik dood ging ter plekke. Nee, zo storten. Ja, er zit namelijk nogal wat geld in. Ja, alsjeblieft. Je borrel. Nou, dankjewel. Harry, fijne zwager... Ik hef dit glas op een bijzondere gebeurtenis. Ja. Dit is de eerste borrel van jou in 35 jaar. Ja, Noem. ja, het is wel goed. Geef me mijn <grijg> portefeuille nou maar. Nou, nee, nee, nee. Er zit namelijk 500 gulden in en dat risico heeft Peek dus niet genomen. Hoe bedoel je dat? Nou, jouw portefeuille ligt bij mijn vader in de kassa. Je kan hem daar ophalen. ophalen. halen. Maar fokken, is dat wel veilig? Aan jouw zender zal het niet komen. Oh, ja, nee, want uh, het is namelijk een maand huur, hè. Een maand, een maand huur? ja. In die portefeuille? Ja. Dus indirect gesproken is het geld dus eigenlijk ergens voor mij? Mm, ja, indirect dus eigenlijk ergens wel, ja. Hé, waar ga je nou naartoe? Ik ga die portefeuille halen, voor de zekerheid. Ja, mijn geld komt hier niet. Nee, maar uit mij wel. Pa. Ach, dacht jongen. <laughs> Waarom was je nou weggelopen, jongen? Kijk, je hebt wat gemist. Zo, heb je klanten gehad. Oh, nee, geen hond. En toch heb deze raaskoopman enige honderden guldens verdiend. Wat, jij? Ja, ik. Of eigenlijk natuurlijk haar, want die had ze besteld. Wat? Tien gloednieuwe jessies. Waarom? Wat? Waarom niet? waarom wil hij een in deze galmise nagel die mijn jasjes gaan verkopen? Weet ik veel, omdat iemand niet zijn hele leven in die onverkoopbare vare gaat zitten, Ach. natuurlijk. Die smeren gaat. Ja, en ze waren slechts vijf, eh, eh, 40 gulden stuk. Dit stinkt. Nee, die oude troep die stinkt. Die jasjes zijn weg en handje contantje betaald. Maar had je dan zo veel geld? Nee, natuurlijk. Ja, in die portefeuille, in die, in die kassa. In, in die port. In die port... Ja, er zat precies vijfhonderd ballen in. Oh. Wat, wat trek jij weg? Je hebt hem weg. Te... Oh. Vang dat lichaam eens op. Vang dat waar. Ik hou dat ware lichaam. Ja, maar ik kon toch niet weten dat... Dat kon ik dat... Man, hè? Harry maakt me dood. Nou, ja, dat. En jou ook. Vijf. We verkopen gewoon die jassies, lieve oh. jongen, lieve jongen. Mag vader even spreken? Wij verkopen die jassies. Oh. Je zal zien, die vliegen weg. Hey, ik heb nog geen klant gezien hier. Jij bent altijd zo bestremistisch. <telling> nou, wat zei ik? L laat mij het woord maar doen. Bent u de eigenaar van deze zaak? Uh, ja, ja. Nee, de, de eigenaar is op prijs, hoezo? Nou, ik wou iets weten over die leren jasjes die buiten hangen. Dun, bent u bij mij naar het juiste adres. Hoe komt u daaraan? Ja, uh, luister eens wat je vriendje vraagt de melleboer ook niet hoe die zijn eieren komt. Hè? Al heeft hij zichzelf gelegd, hè? Pa, Kijk, als je die jasjes leuk vindt, dan koop je het er een of ander maar niet. Ik ben van de politie. Ja, en ik ben Sinterklaas. Ik kan me legitimeren. Oh, ja, ja, ik natuurlijk niet, hè, want ik ben dus Sinterklaas niet. Nee, nee. Hoe komt u aan die jasjes? Die heeft hij gekocht. Ja, ja, ja, hier, wacht, ja, nee, wacht even, mag ik even spreken, meneer. Ik, van mijn, zijn geld dus, eigenlijk, hij heeft ze gekocht. Ja, hij heeft ze ingekocht, ouwe. Nee, ver, spreek maar uh, even verbond. Uh, mag ik ook even wat zeggen, van een grote blonde kerel misschien? Nee, ja, wacht, ho, nee, even inhouden, remmen, meneer. Van een, ja, groot, dat was het, groot en blond, je hebt nou ja, blond uh, en blond. ja. Had hij zo'n leren jasje aan, zo'n jasje als buitenhang? Hoe? Nou, meneer, of u erbij bent geweest, dat ik dat dacht van wel hoor, meneer. Nou, dan spreken we over dezelfde man. Ja. Het spijt me, maar u heeft een partij gestolen jasjes opgekocht. Ja, hé. Hey. Ja. Maar... maar heeft u wel eens vaker contact gehad met deze man? Bij andere zaakjes, bijvoorbeeld? Wie? Ik? Nou, wat bij... Zeg nou toch ook maar... Natuurlijk niet. Wat denk je wel? Ik ben geen dief. Hier moet je bij mij zo zijn. Nou, oh, dankjewel je wel, pa. Ja, nee. Oh, u weet van niks. Die man kwam gewoon binnen en dacht... ...hé, hey, dat is een zacht eitje, ja. Ja. die kan ik wel ja. wat verkopen. Nou, nou, nou precies, hm? ja, zo was het ja. Ja. Oh, vind jij dat? Vind jij dat ik een zacht ei ben? Helen van gestolen goederen is echter helaas en tot mijn spijt wel strafbaar. Ik wist niet dat ze gestolen waren, goede man. Ja, dat zegt u. Maar mijn beste man, ik weet niets van zaken. En toch goede zaken gedaan? Ze kunnen... Meneer, kijk nou eens wat een... Hier, wat een fragiel figuur. Ze kunnen me alles maken. Dus toch een zachtheid? Ja, nee. Nee, uh, oké. Okay. Ik ben kwetsbaar. Het spaart me heer. Het spaart me werkelijk. Het zal nooit meer gebeuren. Zo goed. Ja, spartman. prima. Spaart Wilt u dan nu even de jasjes losmaken? Hoezo? Maar ze zit aan een ketting vast. Uh, ja, dat weet ik ook wel, maar wat, wat gaan we ermee doen dan? Mee naar het bureau en daarna naar de rechtmatige eigenaar. Ik heb het zo Maar dat ben ik... Dat, maar dat ben ik. Ik heb ze betaald. Maar mijn geld. Ik, ik, ja, maar het nou, was, nou, kunnen we hier even over praten? Jazeker. We gaan er ook over praten. Op het bureau. Maar ik heb niks gedaan, ja, goede man. Ja, dat wil man. ik geloven. Ja, dat wil ik best geloven. Want onze blonde vriend heeft al meer onschuldige winkeliers die hoopte. Even snel wat zwart geld te kunnen maken, opgelicht. Maar ja. die jasjes gaan mee, nu. Heren? <laughs> Opgebracht als een misdadiger. Nou, het is allemaal jouw schuld. Jouw schuld! <taken> twee uur, twee uur. Ben je even wakker? Twee uur op het bureau gezeten. Tussen het schuim der maatschappij hier. Je wordt bedankt door, oud karkas. Intussen zijn die jassies pleiten en ik doen naar die vijf mei. Ach, je denkt alleen aan geld. Ja. Dat is je grote fout, jongen. Dat is je energisme. Denk toch aan de schande. Schanden. Ja, ja. Zeg, en wat ga jij dan nou tegen je zwager zeggen? Ik, niks. Die ouwe gaat het allemaal terugbetalen. 100 gulden in de bocht. Oh, ja. oh de Ik Allemaal rode vlekken in mijn hals. Ik heb geen stijl. Ja, hij gaat vijf weken lang bij haar. Werk op de zaterdag. En die 100 gulden per keer die jij voor niet. Gaan regelrecht naar mij. Oh ja. nee, Bokum, Dat gebeurt ja. helemaal niet. Heel goed, je Vertel jij het maar, hoor. Want die ouwe die werkt namelijk helemaal niet meer bij mij. Hé? Oh, nee? Right? nee. Je hebt geen zakdoek verkocht. en alleen maar mijn goede naam te grabbel gegooid. Dat is niet waar, goede oh, man. Nee. Nee. Oh nee. Nee. Nee. nee. Want jij hebt geen goede naam. Je mag blij zijn dat ik die jassies heb gekocht. Want had jij het zelf gedaan, had je weer twee jaar verschut Gegaan, ja, ja, kom trouwens. Hé, hé, hé, Moet je. Hè? Wat is het? Daar zit hij. Wacht ja. nou even. Ik. Oh, die. ik heb het niet meer. Daar zit die vuile gladjakker. Die, die, die. die Wat Die blonde gozer die net aan de tafeltjes gezitten. Die komt hier om mijn vijf mei een stuk stukjes lang. Oh, wacht even. Yes. Mag ik jou gesprekken? Hé, jij toch? ja. wat moet je? Ik heb vuile. Wat moet je? Zwarte potje. Vuile smerige aterling. Jij hebt mij belazerd. Die jassies waren gestolen. Welke? En... welke? Die nou? zwarte leren jassies. Hé, vogel, ik ken jou niet. Vogel, ken je niet, vogel? Hier, uh, uh, uh, uh, kom jij eens hier? Tik! Kom even erbij hier, Stop, hij zegt dat hij maar niet kent. Laat die maar toch, mag toch geen aalie? Mag geen Waar wacht, maar je ziet het toch. Die, wacht nog even, kijk hoe groot, blond. Ze begon die smeren toch over, groot, ja, ja. blond. Is die ouwe wel... Uh... Met kijk dan Zoals... nou dat jasje, Peek. Oh, no. Leg af nou dat jasje, ja. Dat die aan ja, kijk. dat is wat. Dat is wel zo'n dat, dat, uh, Wat heb jij dat vandaan zien? Uh, nou, kan je dat wel schelen? Nou, wel heel veel, ja. Nou, gewoon uh, gekocht. Hij ligt. Hij ligt. Je moeten maar even naar het bureau bellen voor alle zekerheid. Uh, Laat ze op, man. Ik weet van niks. Peek. Hey, ja. Houd hem tegen. Houd hem vast. Houd wil hem vast. Kan jij hem tegenhouden? Ja, hij is wel groot, man. Je kan hem toch ergens aan vastpakken? Maar, hij hij heeft maar, toch uitsteksels? Ja, ja. Ja, ja, ja. Hij ja. heeft mijn mag... jassie gesmeerd. Ja, ja, ja. En mag ik nou eens even wat vragen aan meneer? Kijk, mannetje. Hé, dit is haar. Weet je wel, haar? Die jij zo goed kende. Nee, nee. Meneer kent mij nog helemaal niet. Nog niet echt goed. Zo, jochie. Heb jij in mijn zaak vandaag 10 jasjes achtergelaten? nee. Nee. Ach, Peek, wil jij even de sportschool? En vraag of de jongens even komen, of ze allemaal even komen, oh, ja. dat we even zaken moeten doen. Hij ah, ja, luister nou eens even hey. wat, wat, wat is dat nou? Wij gaan hier eens even lekker over praten, jochie. De Sportschool, Peek. Oh, Oké, okay. ik, uh, ik heb die jasjes aan die oude Wandelstok verkocht. Nou, zo, En ja, Ze leggen nou bij de politie. Ah, ze kunnen niks bewijzen. Jullie kunnen niks bewijzen. Nee, dat is waar. Peek, Sportschool. En blijven zitten, jongen. Ja, wat, wat, wat willen jullie daarvan, nou mij? Ik wil mijn 500 gulden terug, Matt. Het was mijn 400. Hé, hey, dus toch? 500. 400. Peek, Sportschool. Hij, hij scheet er met in zijn Ja, maar je hebt je wel laten piepelen door die gozer. Dat, dat, dat, dat komt door de zaken, dat is niks voor ja. mijn zaken. Hé, hey, maar luister, pa. we vertellen Harry niks, hè. Het geld is nou toch terug. Fijn woord, kom op, we nou, nemen er nog geen van Wat is er nou? Van, van jou? jou? Ja, van mij. Waarvan? Nee, nee, dat vertel ik niet. Toon, vullen. Toon.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 Een man Pieter Lutz, een stille Wim de Meijer en Fokke Johnny Kraaikamp senior. Technische realisatie Henk van der Steeg en Teun Lammes. De regie had Hero Muller.